Vier uur, Renate Evers met het NOS Journaal.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 Het weer. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. De minima liggen vannacht rond 2 graden. In het oosten kan het een graad vriezen. Morgen eerst nog opklaringen, maar later meer bewolking... en in het noorden wat regen. Maxima dan rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de BVK's informatie. staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Zoete 2 kilometer. De A20, Hoek van Holland, voor Rotterdam Centrum 4...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 Vanavond in debat op 2. Jeugdvandalen en jonge criminelen. Justitie gaat ze harder aanpakken en veroordelen. Moeten we jongeren die ontsporen keihard straffen... of juist begeleiden om op het goede pad te komen? Vanavond debat op 2 rond 10 over 9 live... bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Asko Schönberg met in de hoofdrol de gelouden pianist Pierre-Laurent Aimard. Hij speelt werk van Harrison Birdwistle en George Benjamin...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 Goedemiddag, nog een half uur uh, opium. Wat gaan we allemaal doen? Uh, straks vertelt uh, Cornel Maas wat er vanavond in opium Televisie zit. Ik ga ook nog bellen met uh, uh, Annick Boer. Die zit in de bus op weg naar het uh, theater... om daar de voorstelling Mama met uitroepteken te spelen. Ze is onderweg naar Maasluis. Uh, straks ook uh, Ingmar Heidsen, die heeft een 80 seconden type. Hele leuke. Ik weet nog dat ik dacht... misschien moet je niet optreden als je een keelontsteking hebt. Ja, wat dat, uh, wat dat betekent dat geluid, dat, uh, dat hoort u straks. Uh, en ik ga straks praten met uh, Tosca Nietrink en Anita Janssen over die enorme tocht naar uh, Santiago de Compostela die ze hebben ge gedaan vanuit Granada. Dus uh, uh, toch uh, een goede. Hoeveel kilometer was het nou, ik ben die 1200. Dan je 1200. Ja, omdat je halverwege het boek, of het boek, je, je uh, opschrijfschrift had geschreven nog. 600 kilometer, dat vond je, ja. mooi. Je, uit het begin? Had... Nou nee, kijk, uh, ik moest toen denken... toen Ik, ik begon het boek te schrijven, ja. al op reis. En toen moest ik denken aan Annie M. G. Smit en als ze naar de musical begon. En dan had ze dat lege vel papier. En dan schreef ze altijd in het midden eerst het woord pauze op... Dan heb je maar wat. Maar nou, en toen onder. heb ik het schriftje <laughs> opengeslagen. En toen heb ik op de middelste bladzijde ja. gezet. We zijn nu op de helft. We hoeven ja. nog maar 600 kilometer. Precies. En dat kwam precies mooi uit met het schrijven. Maar daar gaan we het straks over hebben. Precies. Ja. Uh, eerst even wat anders. Want het toneelgezelschap, de toneelmakerij, verkoopt dit weekend kostuums en requisieten. De opbrengst wordt besteed aan, uh, aan een theatermarathon. Mehmet de veroveraar. Je vraagt je af, gaat het nou zo slecht met het gezelschap dat ze hun spullen moeten gaan verkopen? Ik vraag het aan uh, artistiek leider Lisbeth Kooltof. Lisbeth, goedemiddag. Ja, goedemiddag Hans, is het, mij. Ja, is het, zo, is het zo ernstig dat alles uh, weg moet? Nee hoor, zo ernstig is het nog niet. Dat weten we niet, misschien over, uh, over een jaar wel. Maar uh, ja, zoals je weet, verzamelen wij natuurlijk in de loop van de jaren ontzettend veel kostuums en requisieten. En niet ja. alles soms hergebruiken, maar niet alles kan hergebruikt worden. Dus en we vonden het eigenlijk een hele mooie gelegenheid om eens te kijken van nou, wat hebben we? En daarnaast zijn we wel op productie doen. Ja. Dat is een mooi, mooie, mooie, mooie. gewoon spullen voor die productie. Uh, was het in de. ook allemaal of niet? Nee, het is gewoon bij de toneelmaakrij. Nee, en het is ontzettend gezellig. Het ja. is ook echt druk, dus het is leuk. Zijn er zijn al dingen de deur uitgevlogen. we hebben natuurlijk heel veel, dus de. aangevuld. Heel gezellig in het pand. Wat mm. I do without around when won't pen is won't pound and door my flies to the ground do without you Wat You to talk to, no, one a server. I'll leave a ball to you. met Avro Radio 1 schijnt even een korte uh, uh, onderbreking uh, van het signaal vanuit uh, onze uitzendlocatie Karee is geweest. Maar u bent er weer, fijn. Wij zijn er ook weer. Ik was in gesprek met Liesbeth van... doesn't come and I held the fingers you got the double what'll I do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 Uh, stel ik voor, ik hoop dat de mensen van de regie dat een goed idee vinden. De zilverroute van Granada naar Santiago de Compostela. Tosca Nietrink en Anita Jansen die liepen die pelgrimstocht van 1200 kilometer in het voorjaar van 2011. En uh, hun boek Klimmen naar Kruishoogte is een, uh, nou ja, zeg maar rustig, hilarisch verslag van de vele kilometers die ze te voet aflegden. en toe liepen ze ook verkeerd. Zonder één enkele blaar. Dat vond ik toch wel heel opmerkelijk. Anita en Tosca, fijn dat jullie er zijn. Is ja. er een wondermiddel uh, waardoor er geen blaren zich ervoor hebben worden? Ja, dat kan Anita het best vertellen. Hè? Ja, uh, ik uh, gebruik altijd een soort middel kamverspiritus. Uh, dat vind ik zelf heel lekker ruiken. Ja. Maar andere mensen moeten er me niet aan denken. Nee. En uh, dat een beetje een mix met, uh, met, met compiet... En dan oh, oh, om... kopie, dat zijn, die, dat zijn, die blaren, maar het zijn pleisters. pleisters, dat zijn stiekjes. Ja. En uh, vaak rusten, dat hebben we ook vooral veel gedaan. Heel veel rusten en uh, sokken uit, even uit laten wallen. En dan weer verder. Ja, er uh, is iets helemaal mis met de verbindingen die wij hebben met Hilversum. Dus we gaan even een uh, plaatje draaien van Chris Isaac. En we komen straks, uh, vervolgen we dit gesprek, hoop ik.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 Dit you ever is Radio In Opium God knows what is hiding in those weak and drunken hearts u luistert naar uh, Opium. Uh, u, u heeft net een uh, Inmiddels is de verbinding, weet we we die wat u dit net hoorde, kwam heel veel Inmiddels is de verbinding als het goed is weer in stand. En dat betekent dat wij. Uh, ik hoor mezelf nu in een soort echo terug, maar dat betekent in ieder geval dat we hier verder kunnen gaan met het gesprek. Dat ik net was begonnen met uh, twee gasten aan tafel, Tosca Nieterink en Anita Janssen, Die samen uh, 1200 kilometer, niet elk 600, maar samen 1200 kilometer hebben gelopen naar uh, Santiago de Compostela. Het boek heet Klimmen naar Kruishoogte. Een uh, hilarisch verslag van die tocht. En Anita was net eigenlijk aan het vertellen hoe, de, hoe jij ervoor zorgt dat je geen blaren krijgt. Dat heeft iets met spieren te maken. Het heeft uh, inderdaad iets met kampverspieren te maken. En, uh, een soort mengseltje van compiet en de spiritus. Uh -huh. Helemaal een blaarloze tocht. Ja. Of heel vaak uh, rusten ook, hè, dat scheelt ook. En uh, dan even je schoenen uit, uh, sokken uit laten walmen... Dat is heel belangrijk, hè? die sokken uit ja, te bouwen. Ja, ja, ja. ja want er is een hoop transpiratiegeur die, die hier in het boek doorwappert. Door Vooral ja. in, op de plekken waar jullie moeten overnachten. Want het zijn een soort pelgrimshutjes waar veel lopers uh, terechtkomen. Ja, en is met uh, veel stapelbedden. Dus je moet behoorlijk uh, apenkooien daar. En uh, <lacht> ja, daar staan die schoenen daar beneden. Die staan daar gooien ze die zooltjes eruit. En ja, als dan wil soort... het wel. Rotte vissen liggen ze daar uit te walmen. Dus dat kan je beter onderweg een beetje doen, af en toe, zo in de zon. Ja. Jullie zijn uh, aan die wandeling begonnen, uh, eigenlijk omdat een andere wandeling niet doorging. Want jullie wilden naar Japan, Tosca. Ja, ja we wilden eigenlijk naar Japan. We wilden de Koba-Dashi-route gaan lopen. En dat is uh, 1200, 1400 kilometer zelfs, langs 88 boeddhistische kloosters. Maar ja, toen kwam die tsunami en, twee weken voordat we zouden vertrekken. Ja. Toen kwam ook die kernramp. En we dachten eerst nog, nou, we gaan wel. Want we hadden ons er zo op verheugd. Doet hij het nog? Hij doet het nog. Oh. Oh. De verbinding is er nog. U bent er nog, luisteraar? U bent er nog. Ja, we hadden ons er zo op verheugd. En uh, we dachten nog eventjes, ja, we gaan jodiumtabletten slikken. En toen dacht ik, ja, we zijn ook wel gek ook, We weet wilden je niet jou? verlicht terugkomen. Je nee, moet, nee. Ja, precies. maar zijn jullie zulke fanatieke wandelaars dat je toch hoe dan ook denkt van, we moeten lopen? Nou, we, we waren eerst wandelschuw, hè, Arnie? Ja, we waren absoluut. wandelschuw, we liepen, we hebben de halve wereld over gereisd. We hebben nooit meer dan uh, tien meter gelopen met onze bepakking. Ja. Dan gooiden we het meteen ergens in een riksja. En waar is dan de verandering gekomen? We hadden, een mooie wandel, we hadden een boek gelezen over een van de Belgische routes, van een Duitse schrijver. En ja, Shirley McLean heeft er ook een boek over geschreven, Sees Dotenboom. Uh, het Paolo is gelopen Paella. door Dante, Paolo Poëllio heeft erover geschreven, Karel de Grote heeft het gelopen. En uh, toen dacht ik, ja, er moet toch iets mee zijn. Toen zijn we gaan oefenen op het Rabobank kaboutenpad in Epe. <laughs> Dat was vier kilometer. Dat was vier kilometer. En toen dacht je, nou als dit kan, dan kunnen we ook 6000 of twaalf... Toen zagen kilometer. we voor het eerst de natuur. En toen dachten we, was dit hier altijd al? Het ja. was me nooit opgevallen eigenlijk. Ja, en, ja. Nou ja, toen, ja, al die vogels en al het groen en al het... Ja, het... Het mooie is dan zo'n smorgens vroeg weggaan en uh, bla, bla, bla... En de ja. vogels, uh, is dat ook het eerste waar je aan, aan, aan terugdenkt? Welk wel beeld heb je voor ogen uh, als je je ogen dicht doet... en je denkt terug aan die wandeltocht? Nou, ook wel afzien, hoor. Ja? Het was ook wel afzien en heel veel verdwalen. Mm -hmm. En dan, al, ondertussen, nou, de eerste drieënhalve week... waren echt bloed en bloed en bloedeenzaam. Dus uh, we kwamen af en toe een uh, verschaalde olijfboer tegen. En dat was het dan wel. Mm. En uh, daarna, want deze route, die route die wij hebben gelopen... die wordt eigenlijk bijna door niemand gelopen vanaf Granada. En uh, dan komt op een gegeven moment... Komt de Granada echt op de Vier de La Plata, de zilverroute. En vanaf Sevilla lopen wel heel veel mensen het. En dan en wordt het een stuk, ja. stuk drukker. En dan krijg je dus ook al die idiote types die je tegenkomt. En dan krijgt het boek ook weer een heel ander... Uh... Wending, dan, dan gaat het voornamelijk eigenlijk over de mensen die we tegenkomen. Want daarvoor is het vooral een, een, een samen zijn van jullie... en dat is ja. behoorlijk zwaar af en toe. Ja. Heb, je, heb je elkaar af en toe de tent ook uitgevochten of niet, Anita? <lacht> <lacht> nou, zei wel iemand de hoek Ik ingeslagen. Ik heb wel iemand de hoek ingeslagen, maar ja? dat was maar dat niet was Tosca. was gelukkig niet. Nee. Ja? Wie was dat wel? Dat was een meneer uh, die, uh, die we tegenkwamen, een herbergvader... En, uh, die, was, die bestaan uh, Die bestaan ja. nog. Ja. En die was uh, ontzettend dronken toen wij binnenkwamen. We wilden niet uh, verder lopen. Of we wilden eigenlijk verder lopen. En hij was heel erg beledigd daardoor. En ik ben uh, altijd van het filmen en fotograferen. En Dus ik pakte mijn camera en ik zei... What's, what's the problem? En dat had ik niet moeten zeggen. Hij ging helemaal uit zijn dak... En uh, begon onze spullen uit het raam te gooien. En zelfs, uh, zelfs de camera erachteraan. Ja, hij wilde de camera begon erachteraan. weer te, te, te spoelen. En ja. en we hadden net s morgens een prachtige ze prachtige gemaakt van een potloodventen langs de weg. <lacht> en die stond er nog op. Dus ik dacht, nou wordt ja. ze gevaarlijk. Ja, ja. En ik zie die man ineens van de ene hoek. Van de, van de ruimte naar de andere hoek vliegen zat hem echt zo recht op zijn maag. Ja. Uh, Met een schilderswijkse rechtse, rechtse directe, zeg ja. maar. Zijn jullie veel Nederlanders tegengekomen eigenlijk op de route? Tosca? Mm, dat viel wel mee, maar als we ze, ze tegenkwamen... dan kwamen ze wel ook echt tegen. En dan bleven ze maar tegenkomen. Ja, maar ik vroeg me af, je hebt vroeger natuurlijk uh, als, als Theo van Thea... Uh, Andersom, Thea van Theo Nee, als ja, Thea van Thea. Ja, maar doet ja. er niet toe. Nou, nou ja, het doet er wel toe, want ik, kan, word je dan ook herkend onderweg? Nou, nee, ik word eigenlijk maar... S soms hè, dan, dan kletsen mensen over. Ja, weet je wie zij is? En dan ineens gaan, was een vrouw die mij dus echt niet mocht. En uh, op een gegeven moment had ze gehoord van wie ik was. En toen was ze echt helemaal overstag gegaan. En, uh, zij heette ook Handstand Overslag in het boek. Wij noemen haar Handstand Overslag. Want ze waarschuwde ons: van, kijk, uit dat je niet met je voeten te dicht bij elkaar loopt. Want dan kan wel eens het. Je veter in het haakje van je schoen komen. Dat was haar gebeurd. Toen was ze voorover plat op de muil gegaan. Ja. ja. ja. Maar dat, dat, dat, het feit dat ze, dat ze jou herkenden, dat, dat beschrijf je dan niet in het boek. Want dat Jawel. Jawel. Nou, dat, ze, ja, dat wij op een gegeven moment in Merida aankomen. In Salamanca? Dat ze, of in Salamanca, dat doet er niet toe. En dat hmm. ze me ineens om de hals vliegt. En ik hmm. begon bijna te tongzoenen met. Ik was helemaal Ik herkende het niet. Ik dacht, het is een hele goede vriendin. En uh, ja, toen zag ik op een gegeven moment wie het was. En toen schrok ik. En als een ja. hagedis met mijn toon teruggetrokken. Ja. Ik, ik het viel veel meer op dat uh, gaandeweg het boek... Uh, als jullie dichter bij uh, Santiago komen... Dat, het, dat jullie het ook meer gaan waarderen, die andere mensen om je heen. Dat het ja. is alsof je denkt, van ja, het, het hoort er ook eigenlijk wel bij. Het hoort er wel bij. En uh, ik denk dat al die mensen gewoon een soort spiegel zijn toch uiteindelijk, uh -huh. van je eigen onhebbelijkheden... en uh -huh. uh, nou ja, bijvoorbeeld de nukkigheid van, van Tosca af en toe, weet je wel. Dat krijg je dan echt zo ja, pats ja. ook weer terug ja, uh, ja. gespeeld wat, wat heb jij in die spiegel gezien, Tosca? Ja, eigen wijsheid. Ik kan ook niks hebben van andere mensen. Ik heb enorm veel voordelen Nou... Oh. Alles. Alle slechte zijn... kanten, noem, noem een slechte kant en ik heb hem eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Het boek is eigenlijk uh, ja, een soort. Het is ook een groot stuk uit Zagereinigheid uh, opgetekend. Uh, Zagereinigheid over jezelf of over de wereld? Over anderen, maar ook over mezelf. Ik spaar hmm. mezelf ook niet echt hoor. Ja. Wat, wat, wat, je weet het dat je. Uh, nou ja, een lage wal klinkt een beetje lullig, maar je hebt het een beetje tijd heel zwaar gehad. Ja, maar dat is nu zo lang geleden. Daar wil je niet meer over hebben. Nee, dat vind ik wel een beetje onzin om dat er nu bij te halen. Oké, okay, maar dan werkt het dan meer algemeen werkt het wel louterend, zo'n... Zo zo het top. is heel bijzonder. Je moet je voorstellen dat je gewoon tien weken lang... natuurlijk niet alleen maar in de natuur bent... maar uh, je hebt ook de industrieterreinen waar je ook doorheen moet... en de verschrikkelijke buitenwijken. Ja. En, maar het feit dat je constant buiten bent... En constant, maar uh, ja, je gaat. Weet je? Dat is het enige waar je over na hoeft te denken. Je pakt s morgens je rugzakje. En dan vertel ik altijd heel trots dat dat maar vijf uh, tot zes kilo, kilo weegt. Ja. En dan, uh, dan ga je gewoon. Ja. En dat is, dat is mooi. Ja. Jullie hebben inmiddels alweer een volgend project. Want jullie zijn echt een gouden duo als het om, om zelf schrijven gaat. Jullie hebben al... Iets nieuws bedacht dat jullie voor de NRC uh, dingen schrijven, toch? Nou, dat doen we al, mm -hmm. of dat doe ik al, uh, ja. al uh, het hele jaar. We hebben stukken natuurlijk over deze tocht hebben in het NRC gestaan. Ik heb daarna een serie gemaakt over mijn moeder, die dement is. En we zijn nu met een serie bezig over Oost, over Amsterdam-Oost, de Dappermarkt. Dat bedoelde ik, ja. Goed. Ja. Nou, in ieder geval, uh, uh, ik, ik heb met veel plezier gelezen. Ik kreeg alleen geen zin meer om zelf nog uh, die tocht te gaan lopen. Dat, dat is dan weer niet. Ja, klimmen naar Kruishoven. Dat is wel de bedoeling. Ja, dat is dan jammer. Ja. Dat is dan niet gelukt. Ja. <laughs> Uitgegeverij Thomas Rap, die geeft het uit. Het ligt sinds donderdag in de boekwinkels. Voor meer informatie over het boek, de tocht en over de dames zelf, www.peperenzouttv.nl. Wildlife oh, Adventures. Wildlife Adventures we hebben het veranderd. Oh, oké. Okay, goed. Dank jullie wel. Uh, de tachtig seconden dan uh, van vandaag, die worden ons, werden ons gegeven getipt door dichter Ingmar Heidsen. Daan Doesborg zag ik denk ik voor het eerst optreden... tijdens een poetry slam. Ik weet Sorry nog dat ik dacht... Vommeltje. misschien moet je niet optreden als je een keelontsteking hebt. En ik kwam er later pas achter dat dit gewoon de rauwe, schurende en heel charmante spreekstem... van de dichter zelf is, die hij altijd heeft. Ik beschouw hem als een van de beste vertegenwoordigers van zijn generatie. En je kan aan die generatie zien dat ze uh, volkomen natuurlijk op een podium staan. Ze leven hun gedichten op een hele mooie manier. Kortom, Daan Doesborg uh, verdient een nog veel groter publiek dan die nu al heeft. Lees die man, luister naar die man... Koop zijn bundels en volg wat hij gaat doen. Want alles wat Daan Doesborg doet, is bijzonder. De tachtig seconden van... En daar is hij dan, Daan Doesborg. Je bent voor mij in al die tijd tot stad geworden. De nieuwbouw die we samen maakten is tot monument verheven. Uitgestrekte buitenwijken heb je nu om samen te doorkruisen. Maar ik moet gaan. Duizend straten laat ik onontdekt... De stoepen, onbetreden sneeuw. Ik hoef de voeten niet te zien van zij die na mij komen. Hoe ze krakend met hun laarzen langs je bochten slepen. Nee, ik wil je niet zien branden. Je hoeft jezelf niet met de grond gelijk te maken. Toch niet voor mij, maar dat er op een dag gegraven wordt. Misschien is er een kabelbreuk of legt men de fundering voor een school... en dat ze mij dan vinden. Dat er, al is het maar, door enkele passanten wordt gekeken naar je open rug. Waar de duimen van een dichter ooit een afdruk achterlieten in je klei. Waar nog keukentegels liggen naast een wegversleten muur... of minutieus wat scherven aan elkaar gepuzzeld worden... en dat ze dan die kamer vinden waar de boeken nog op tafel liggen... Waar het vuur nog brandt, onder een ketel thee en kamer... zo diep in je huid dat die niet weggesneden worden kan. En dat er ook maar één enkel iemand vraagt. Waar is hij gebleven? Ja, yeah, mooi. Daan Doesborg en alles uit het uh, langharige hoofd. Mooi, mooi. En die stem even, Daan. Want leg eens even uit. Dat, wat is het geheim van die stem? Is dat gewoon uh, whisky? Of, um, uh, uh, Moeder Natuur, geloof ik. Ik ben ermee uh, uh, geboren eigenlijk. Ik heb hem altijd al gehad. Ja, nou, prachtige, prachtige poëzie. En uh, niet, niet voor niks uh, getipt door uh, Ingmar Heitse. Dank je wel. Veel succes. Ik noem nog even de site van jou. Oh, mijn site. Dat is uh, daandoesborg.nl. Oh, die wou ik doen, maar dat doe je. Heb jij het al gedaan? Ja. Nou, goed. goed, ook goed. Dank je wel. En uh, heeft u zelf een talent in huis? Wilt u hier uh, staan? Uh, stuur een mailtje. Wellicht dat wij via een uh, tipgever u. Uh, uh, gaan vragen om op te treden hier. Opium.afro.nl. Ook voor alle reacties. Ik dank uh, Tosca en Anita voor hun aanwezigheid. Dank jullie wel. Ondanks de handicap. Ja, uh, graag gedaan. Ja. Uh, vanavond vijf over half elf. Opium Televisie. Uh, en wij zijn er volgende week zaterdag weer. Dan onder andere met Titus Tiel tegen. En uh, de Boekenclub met een boek. Niemand in de stad van Philip Huff. En muziek van Bertolf. Kom langs hier in Carré Of luister naar Opium op Radio 1. Tussen half drie en half vijf. Tot volgende week. Opium. Avro. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij het Hegermeer in Friesland wordt met helikopters gezocht naar vier opvarenden van een zeilboot. De vier, allemaal Duitsers, zijn vanaf de kant gezien. toen ze op de omgeslagen boot zaten. Maar sindsdien is er geen spoor meer van ze. Omdat het water zo koud is, gaat de politie uit van het ergste scenario. In de buurt van de Duitse stad Oberhausen is iemand zwaar gewond geraakt bij een explosie in een chemisch bedrijf. Na de ontploffing in de plaats Marol in het Roergebied ontstond brand. De brandweer bestrijdt het vuur met groot materieel. Boven het chemische bedrijf hangen dikke rookwolken. rookwolken. Volgens de brandweer hebben metingen uitgewezen dat er geen gevaarlijke concentraties giftige stoffen zijn vrijgekomen. Nederlandse zorgautoriteiten overweegt een onderzoek... in te stellen naar fraude met gebitsimplantaten. Sommige tandartsen kregen flinke kortingen van fabrikanten... die ze niet doorberekenden aan de patiënten. En dat was tot begin dit jaar wettelijk wel verplicht. En in München is een man uit een reinende metro gevallen. Door nog onbekende oorzaak ging de deur van de metro open... waarna de man van 28 naar buiten viel. Op dat moment reed de metro in volle vaart door een tunnel. De man was op slag dood. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Vanuit het noorden klaart het steeds meer op en vanavond en vannacht gaat dat door. Vannacht wordt het daardoor flink koud. In het binnenland wordt het plaatselijk min 1 of min 2. In het zuidwesten blijft de temperatuur steken bij 4 graden. Morgen is het vooral in het noorden van het land bewolkt en in Groningen en Drenthe valt af en toe wat motregen. In het zuiden breekt de zon af en toe door en daar blijft het ook droog. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. De wind blijft uit het westen tot noordwesten waaien en is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Maandag kan het in het noorden wat regenen, dinsdag is dat in het hele land het geval. Na dinsdag zijn er wat meer opklaringen, maar ook koudere nachten. Overdag dan een graad of 9, maar s'nachts gaat het na dinsdag licht vriezen. AMB ah, Verkeersinformatie. Een paar files op de A4 Den Haag-Amsterdam. Al een groot deel van de dag een korte file tussen Leidsendam en Dorp, 2 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, 2 kilometer. En in het zuidoosten van het land problemen rond Venlo. Op de A67 vanuit Eindhoven staat bij knoppet zuiden Heiken 3 kilometer. En van Venlo naar Eindhoven bij knoppet zuiden 2. NOS, NOS, NOS Radio. Langs de lijn met Tom van het Hek. Goedemiddag, het is bijna drie minuten over half vijf op zaterdagmiddag 31 maart. We hebben geen actuele sport vanmiddag, maar we hebben wel heel veel actualiteiten... en gebeurtenissen van de afgelopen week die langs gaan komen. En die gaan we voorleggen aan ons sportpanel, wekelijkse sportpanel. We hebben daar anderhalf uur voor, dus we kunnen wat de diepte induiken, zoals dat zo mooi heet. Eh, drietal gasten vandaag aan tafel. Tom Boot, onze vaste gast, Henk Spaan, hartelijk welkom. En Joop Albeda, beide hoeven wat mij betreft voor de luisteraar geen al te nadere introductie... Eh, Um, voordat wij beginnen met het moment van de week, het normale begin van deze rubriek... staan wij eerst nu even stil bij het feit dat Maarten de Vos op 70-jarige leeftijd is overleden. Oud-sportjournalist Maarten de Vos. Um, Henk Spaan, ik kijk maar als eerste naar jou. Want Maarten de Vos uh, was een bijzonder iemand in de Nederlandse sportjournalistiek, hè? Ja, hij heeft uh, een enorme invloed gehad. Uh, hij was uh, leider van de sportredactie van de tijd in de jaren 70. Echt verreweg de beste sportredactie die er was in Nederland. En uh, ik heb er nooit gewerkt, maar ik heb met Jansma, Vermeeg, Poelman en zo... Uh, heb ik wel ontzettend veel verhalen gehoord van, uh, van hoe het eraan toeging. Buiten gewoon komische verhalen vaak. Maar hij is uh, begonnen met de spelers serieus als gesprekspartner te nemen. Ja. Dus um, Harry die vertelde bijvoorbeeld een keer... Um, dat kwam hem niet weer niet zo goed uit. Uh, de Vos had gezegd uh, over de wedstrijd Inter-Ajax... de Europacup finale tegen Harry. Jij doet de Italianen. Dat betekent dat hij met coaches moest terugkomen van, uh, van de spelers van Inter. Dus uh, die moest daar tussen 80 Italiaanse sportjournalisten gaan staan... en uh, zonder kennis van uh, helemaal geen comma Italiaans sprak... die moest hij dan toch met een quoteje terug. En als het niet lukte, dan werd je uh, echt je huid volgescholden door de Vos. En uh, Het was een harde leerschool, maar er komen allemaal hele goede sportjournalisten vandaan. Ja. Want hij was eigenlijk de eerste die uh, ook, ook afstapte... Van om alleen een soort wedstrijdverslag te hij schrijven, ging maar quotes. echt verder te gaan kijken. geen ging en quotes, uh, quotes halen. Uh, dat, moesten ze, dat moesten zij doen. Dus uh, ja, ja, je kan nu zeggen, misschien was het geen goede invloed... maar ik denk toch eigenlijk wel. Uh, hij maakte de spelers, de, spelers, de sportmensen belangrijk in, uh, in de verslagen. Door niet meer op een hoge troon te zitten... en, te zeggen wat je, en te, uh, op te schrijven wat hij wat waarnam. Maar hij ging vragen aan de sporters... wat ze precies gedaan hadden in het veld. Als ik naar de andere hier kijk, Tom Bootje op Albonen... hebben jullie een bijzondere gedachte als je hoort... Maarten de Vos is overleden? Nou, ik heb zelf een aantal gesprekken met uh, Maarten gehad. Dat was in de periode na 96. En toen ook wel in de periode hij zelf in een soort transitie zag: van ga ik, hoe ga ik verder met mijn uh, bedrijf. En dus hebben we er wel over gesproken of ik daar eventueel een bijdrage in zou uh, leveren. Maar ik heb toen andere keuzes gemaakt. Maar daar heb ik uh, een aantal gesprekken met hem gevoerd. hij dus heeft toch altijd wel indruk op mij gemaakt, ook hoe hij uh, als mens gewoon in die sportwereld zat. Heel dicht bij de sporters, houden van de sport en houden van de mensen in de sport. Tom Boot? Nou, ik ken hem wel, want het klikte wel tussen ons. Eén keer per jaar gaf hij altijd een diner in Oudekerk aan de Amstel. En daar werd ik uitgenodigd. Dus dat was heel leuk. Het klikte wel. Maar ik denk ook dat hij een grote innovator is geweest. Hij is volgens mij de eerste geweest die met het spelersmakelaar aan de gang ging. Uh, mm, dat was Koster, denk ik. Ja, samen met Koster, mm -hmm. dacht ik, hoor. Dus uh, hij dacht altijd aan uh, nieuwe, nieuwe zaken. En als hij aanwezig was, ergens was hij echt aanwezig, ja. ja. Hij was uh, geruime tijd ziek, is uh, helaas overleden op 70-jarige leeftijd. En uh, op, dit, uh, op deze manier willen wij hem dan uh, gedenken. Iemand die heel veel betekend heeft voor de Nelse sport. Gaan wij uh, over uh, zoals wij het programma verder normaal zouden starten. En dan komen we altijd bij dat moment van de week. Wie staat te popelen en zegt, ik kan niet wachten. Of? Uh, <laughs> Joop, we beginnen eigenlijk maar met jou. Nou, het, het, het... Ja, nou, gewoon het moment voor mij is wel uh, het dichtst bij me bij wijze van spreken... dat toch een groot contingent volleyballers bedankt voor een nationaal team. Dat ja. vind ik een, uh, een bijzonder triest moment uh, om dat uh, zo te moeten lezen. Uh, ik heb er natuurlijk wel wat navraag daarna gedaan. Ja. Maar dat je gewoon uh, een sport gewoon het putje in ziet glijden. Ja. Wij gaan daar straks uitgebreider bij stilstaan. Maar jij kiest dus eigenlijk een wat droef moment wat jouw sport betreft eh, ja. van de week. Henk Spaan. Ik heb een uh, niet zozeer droef, iets blijer. Uh, de aankoop door Magic Johnson van uh, de Los Angeles Dodgers. Dat vind ik uh, ontzettend leuk. Het is de duurste clubovername ja. ooit. Anderhalf uh, miljard. Duurder dan Manchester United, die uh, failliete honkbalclub. Uh, en ik vind het uh, mooi dat Magic dat consortium leidt. Want uh, hij stampt, ik weet nog heel erg goed het moment dat hij een live persconferentie gaf om te zeggen dat hij uh, HIV besmet ja. was. Ik zat echt met de tranen in mijn ogen voor de tv. Uh, want het was, ja, het was een, een, een, echt een heel dramatisch moment. Want in die tijd was het nog min of meer een ja. doodvonnis. Hij stopte toen uh, acuut met basketballen. En ik vind het mooi dat hij nu uh, k -k -k -k kerngezond dankzij de nieuwe medicatie ja. daar uh, zo'n grote deal doet. Vind ik mooi. Een club die uh, op sterven na helemaal dood was hè, door ja. allerlei omstandigheden. Ja, en die uh, McCourt die het verkocht, die heeft het maar voor ja. 400 uh, miljoen gekocht. Dus ja. die uh, slaat een geweldige uh, winst hieruit. En er was ook nog 500 miljoen schuld, las ik. Hè. Ja. Dat moet, moet even afgerekend worden. Ja. Uh, maar goed, die club is gered. Een hele grote club in het uh, Amerikaanse honkbal. Tom Boot, jouw moment? Nee, maar, uh, vorige week werd het seizoen af, schaatsseizoen afgesloten... met de wereldkampioenschappen afstanden werd een groot succes voor Nederland, 14 medailles. En toch valt er wel wat te evalueren. Ten eerste heb ik gezien op sportieve vlak... bijvoorbeeld dat de vrouwen al sinds de eeuwwisseling... altijd uh, zwakker dan de mannen hebben geopereerd. Dat is toch typisch, vind ik. En vooral omdat in 2008 op de zomerspelen... de Nederlandse vrouwen significant beter waren. Maar wat belangrijker is... Uh, ik denk dat Schaatsen moet nadenken over zijn bestaansrecht weinig toeschouwers in het buitenland, niet in de Veen. Slechts 25, of minder dan 25 landen wordt het beoefend. En er wordt nu al over 10 kilometer wordt gepraat, de publieke belangstelling. En het is helemaal niet onmogelijk dat op een of ander moment het IOC de stekker eruit trekt... en dan is het afgelopen. Dus waarom niet nu al nadenken erover? Okay. Dus jij doet een oproep aan alles wat schaats... Die discussie begint ook wel ja. te lopen over alleen schaatsen zelf. Ja, maar niet over het bestaansrecht. En, uh, kijk, ik ontmoette daar uit Schenk. Nou, een ja. legende natuurlijk. En die heeft niks met die bond. En dan denk ik: jongen, jij moet daar iets, uh, iets mee te doen hebben. Maar de voorzitter van de bond, Doekle Terpse, is helemaal niks. En heeft niks met topsport op. Oké, okay, dat punt eh, is gemaakt. Dat zijn um, een aantal hoogtepunten. Wat, ja, we, je hebt wel een heel lang moment van de week gehad, Tom. Gewoon een heel weekend. Eh, jij, een weekend van de week heb jij gehad. Wij gaan eerst maar eens naar een ander moment van deze week. En eh, dan gaan wij, eh, want nou, we beginnen altijd met de koploper, zeggen zeggen. Dus het gaat over AZ hebben we natuurlijk die een knappe C geboekt op uh, Valencia. Uh, van tevoren, ja, misschien een goed resultaat. Maar 2-1 winnen van de nummer 3 van Spanje. Misschien had niemand dat wel verwacht. We Luister even naar de trainer van AZ, gert van Beek, over deze prestatie.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 dus met de vermoeidheid valt het wel mee, hè? <laughs> met de vermoeidheid valt het wel mee, hè? Joop Albeda, eh, betrokken als commissaris bij AZ. Heeft AZ jou toch weer verrast? Want AZ lijkt wel elke keer nog weer een drempel hoger of verder te kunnen nemen als elftal dan, dan geen hen toedicht. Ja, nou, het uitgangspunt of een van de kenmerken van Gert-Jan is natuurlijk wel fysieke fitheid. Die is een van, een van zijn sleutel... Uh, processen binnen het, uh, het leiden van het team. Je moet gewoon fysiek en mentaal gewoon fit zijn. En het is wel bekend dat iedereen die moe is, uh, maar toch als winnaar over de, wedstrijd, over de streep komt, uiteindelijk gewoon nog hartstikke fit blijft te zijn. Kijk maar naar de marathon. Je loopt 42 kilometer, 192 meter. Ja. En de winnaar loopt een eerronde. En de verliezer duikt bijna het ziekenhuis in. En ik vind het knap wat hij doet. Dat die ploeg die toch een tegenslag uh, heeft gehad uh, in de wedstrijd tegen Heracles. We speelden er ook gewoon niet meer goed dat hij toch die patronen die goed zijn, dat hij daar toch op hamert en beter maakt. En dat tegen Valencia, uh, hoe je het ook wendt, mensen tot de negentigste tot minuut... gewoon een volle inzet hebben getoond voor het best mogelijke resultaat. Henk Spaan, is, is AZ in dat opzicht, we hebben het heel veel over die Nederlandse topclubs, maar zij zijn langzamerhand toch wel een soort voorbeeld over hoe je sport ook gewoon kan benaderen. Zeg maar. Moeten die andere clubs daar niet eens heel hard over gaan nadenken? Ja, ik vind, uh, zij uh, kijken naar de innovaties in het internationale voetbal. Dat is zeer toe te juichen. Daar, uh, als je kijkt naar Ajax, waar ze alle wetenschappelijke begeleiding uh, weg, weg doen, uit onwetendheid, is het bij AZ juist dat ze zich, AZ gaat notabene, uh, kijken in die tent, in die Adidas tent van Ajax... naar de apparatuur, wat ze daar allemaal hebben. Uh, terwijl uh, Ajax het niet gebruikt. En AZ komt daar enthousiast uh, van vandaan. Uh, van, goh, wat gebeurt hier allemaal? Wat een leuke, wat een mooie spullen staan hier. En uh, zij beschouwen het als inspiratie, notenbenen. Die, die uh, meetapparatuur die Ajax niet benut. Dus in dat opzicht liggen zij inderdaad ver voor. Ik ben niet met aan eens dat ze top waren... in die wedstrijd tegen Valencia. Uh, ze waren... De laatste twintig minuten echt top. Want toen joegen ze Valencia echt het veld af. Maar ze hebben hele lange periodes gehad dat ze het niet konden bijbenen hoor. Ja, maar dat ligt dan natuurlijk ook aan Valencia. Tuurlijk, het verschil, het geweldige ploeg. Ja, het verschil in kwaliteit was heel erg groot. En daarom vind ik dat uh, zo goed. En wat me bevalt bij Gert-Jan van Beek is dat... in welke competitie je ook zit. Ze zaten er in drie. Ze hebben nu van Heracles verloren, dus uit die bekercompetitie. Als je een wedstrijd speelt, ga je om te winnen. En ik zeg dat eigenlijk omdat FC Twente een wedstrijd tegen Schalke, die heeft nu uh, van uh, Atletiek Bilbao verloren. Schalke uh, eigenlijk heeft gezegd: uh, de Nederlandse competitie heeft mijn prioriteit. Dit ja. eigenlijk niet. En dat vraag ik me af. Dan leer je eigenlijk de spelers om te verliezen, en dat is principieel fout. Als ik toch nog even hier blijf bij dat AZ. Nog even niet naar de competitie, maar in die Eurobliek. Want, want Valencia was goed. was hele fases ook. Dat je kon zien dat je dacht. Jeetje, daar staat ik wel een ploeg. Um, als we gewoon verder denken. Want nou zijn er weer allemaal mensen die zeggen. Ja, 2-1, maar goed, dan zal het daaruit wel. Maar uh, Joop, de AZ gaat toch gewoon voor de volgende ronde. Als ze daarheen gaan. En die kans hebben ze ja, toch Even ja, Voor de helderheid, ik ben commissaris. Dus grote afstand en niet te veel met voetbal bemoeien. Ik weet alleen dat uh, ongeveer 52% van de wedstrijden die in 2-1 eindigen dat je die succesvol over de streep kunt krijgen. Dat is gewoon een gegeven in deze fase van... Uh, dat vind ik wel een heel hoog percentage. Dat is een hoog percentage. Dat is even uitgescoord. Ja, maar ja. Uitzicht, er schijnen nogal wat wedstrijden te zijn... waarin je dus de aanname steeds hebt van dat zal dan wel fout gaan. Vervolgens ja. wordt een ploeg daarop geprepareerd... en vervolgens werd zo'n soort self-fulfilling prophecy. Ja. Ja, als je het doelpunt tegen hebt, dan ben je kansloos. Wat het leuke van Gert-Jan is dat hij eigenlijk altijd bij zijn filosofie blijft... en altijd ook de filosofie heeft... Als je voor de winst gaat, heb je jezelf na afloop heb je ook geen vragen en twijfels meer. Uh, als je daarna wint, win, levert altijd nieuwe energie op. En dat is een totaal andere mentale structuur dan uh, verlies voorkomen of uh, laat maar glijden. Want je weet nooit, dat, dat is mijn vraag dan bij Twente ook, want ik weet niet wat daar gebeurd is. Maar als je gewoon zegt, ik neem daar afscheid van, weet je nooit wat de gevolgen op ja. mentaal gebied zijn. Ze zijn allemaal in staat om fantastisch voetbal te spelen... Of, of het nou Spaans niveau of Nederlands niveau is... ze kunnen allemaal voetballen. We weten ook allemaal dat het verschil tussen een goede sporter... en een supersporter uiteindelijk gewoon de mindset is. Nee. En die beïnvloed je als coach door te zeggen... we, gaan tegen, we, we laten het lopen of we, we laten het niet lopen. Ja, ik, ik, kies, voor, ik kies voor dit. En dat, dat is ook een van de redenen waarom ik mij bij... AZ ook thuis vol en waarom moet die keuze ook gemaakt hebben. Henk Spaan, um, instelling is belangrijk, mindset allemaal, allemaal mee eens, er is ook een soort eindigheid aan, want als de kwaliteit uiteindelijk te ver uiteen gaat lopen met wat de tegenstander doet, wat denk jij bij Valencia en AZ? Als je de, de voetbal, jij kijkt al 150 jaar voetbal en uh, 270 wedstrijden per weekend. Ja, dus. Ik dacht, uh, ik had Oudinezen gezien tegen Arsenal het begin van het seizoen en uh, die hebben uh, in het Emirates Stadium hebben die Arsenal 1 helft helemaal weggespeeld. Dus ik dacht, nou, dat bestaat niet dat AZ dat uh, uit kan, uh, kan redden. Maar ze redden het wel. Uh, en um, eh, ja, in, in principe geloof ik, Valencia wint met 2 of 3-0. Maar AZ is een rare ploeg, want die spelen positiespel. En dat is de grote kracht van het Nederlandse voetbal. Daar keer op keer blijkt dat je buitenlandse clubs gek kan maken met die driehoekjes op het middenveld. En dat, doet Her dat deed Heracles overigens tegen AZ ook geweldig. Die speelde precies hetzelfde. En, die, en, en AZ kon daar niet tegen. Dus ik sluit niet uit dat ze door consequent positiespel te blijven spelen... dat ze Valencia uh, alsnog uh, kunnen uitschakelen ook nog even terug naar die, die mindset van Joop Albeda. Dat is er eentje die jij volgens mij ook wel onderschrijft. Nee, maar goed. Ja, maar goed. Zeg maar. Geen moeilijke woorden. Als je in een competitie zit, als je een wedstrijd speelt... dan probeer je die te winnen. Te alle tijden. Mm -hmm. ja, en als je uh, gast terug en de rekenmeesters en dergelijke... ja, daar heb ik helemaal geen waardering voor. En je hebt een hele slechte invloed op je team. Als ik nog heel even bij uh, Joop mag... hij zegt 2-1, dus... Maar drie wedstrijden zijn er in die Europa League in 2-1 geëindigd. Ja. Ja, alleen Schalken vloor met 2-4. Ja. En de rest was allemaal 2-1 voor de thuisclubs. Dus ze zijn niet kansloos. En als wij dan toch even doortrekken naar die andere competitie... waarin AZ dan vertegenwoordigd is... de nationale voetbalcompetitie... waarin wij wekelijks over elkaar heen rollen... omdat we nu echt weten wie er niet meer meedoet... en echt weten wie er wel meedoet. Henk Spaan, ik begin nu eens bij jou. Wat vind jij zo zeven rondes voor het einde? Hoe, hoe liggen de kaarten op dit moment? Ja, ik heb het idee dat Ajax kaarsrecht op de titel afgaat. Uh, ik denk dat AZ het <laughs> zondag hartstikke moeilijk gaat krijgen tegen, tegen Vitesse... Weliswaar met twee uurtjes. Ik begrijp niet waarom Gert-Jan zo boos wordt als mensen zeggen... Uh, AZ is moe. Want in de, tegen, op het eind tegen Heracles... toen konden ze het echt niet meer opbrengen. Toen waren ze mentaal... Ze kunnen, kijk, fit zijn ze wel, dat geloof ik, want hij meet alles. Dus hij meet ook uh, alle waardes in de lichamen van die kinderen, van die jongens. Maar uh, men, mentaal speelt ook natuurlijk... de mentaliteit speelt ook een grote rol... En, uh, concentratie vasthouden, dat is gewoon ontzettend... Uh, dan moet je, dat, dat kan bijna niet als je 50 wedstrijden speelt... Dat, dat je dat keer op keer maar kunt blijven opbrengen. Dus ik denk dat AZ in de competitie wel een probleem gaat krijgen. Irin, wie wil daarop reageren? Of, of, of, of uh, nemen wij dit voetstoots aan met elkaar? Kan <lacht> toch niet aan? Neem aan van niet. Maar. Nou, ik geef het woord graag aan Ton. Nee, maar... Uh, ik geloof niet zo in die vermoeidheid. Maar Henk zegt al, die, die fysieke vermoeidheid hoeft ook geen rol te spelen. Recuperatievermogen van jonge mensen is verschrikkelijk groot. En er zitten toch twee of drie wedstrijden tussen. Dus je moet ze mentaal eigenlijk goed voorbereiden. Want ik geloof ook in die mentale vermoeidheid. Ik was met Joop uh, tien dagen geleden bij de halve finale van, van, tegen Heracles. En toen dacht ik zelf... Heel erg negatief. De pijp is leeg. Ja, daar, daar, ja. Leek, daar leek het ook even ja, op, zeg maar. Ja, maar op dat moment. Toen dacht ik later weer: hoe kan je op van één zomer. Ja. Je kan altijd een wedstrijd verliezen, natuurlijk. Hè? Dus <coughs> maar wat moet... Henk zegt: in, in die enorme hoeveelheid wedstrijden komen ook momenten. Met name bijvoorbeeld door een, een tegenslag. Je komt achter, ik noem het wat, dat, dat het dan ook heel moeilijk wordt om nog een keer te gaan. Ja, dat... maar het typische van AZ is dat ze juist dat wel goed kunnen. En die spelers daarin zijn opgeleid. En zo in opgeleid dat de coach niet meer hoeft te motiveren... maar die motivatie uit die speler zelf komt. En dat uh, verbaast me heel erg. Nou, ik, ik vind het ik vind wel grappig dat je dat zegt en ook wat, wat, uh, wat Henk zegt. Want een aantal weken geleden moest Gert-Jan zich nogal verdedigen in de pers... of ze wel mentaal weerbaar waren. Dat was de strijd toen rondom uh, Anderlecht. En vervolgens speelt. het... gewoon. Ik was bij die een aantal van die persconferenties en er werden nog wat vragen over weerbaarheid gezegd. En vervolgens schuift dat op het moment dat de weerbaarheid gewoon helder aanwezig is dat ze over het nederlagen heen kunnen stappen en we goed kunnen spelen, verschuift het palet naar of ze wel met, uh, fysiek in orde zijn. Ja, en dan heeft uh, gert mis in het idee. Ja, nou vallen ze hem ergens op aan. Nee, we zijn. En je ja, moet maar... dat ook niet erkennen, want als je dat erkent, ja, dan leg je ongeveer, dan leg je je op tafel. Die ploeg. Uh, Geert-Jan is het voorbeeld, is, het, is, de, is de motor van de ploeg en die loopt voorop. En die gaat natuurlijk als allerlaatste zeggen dat we moe zijn. Dat we, nee, dat want we als die het zou vinden, was, dan zou hij het wel zeggen ook. Mm. He, waarom zou een coach het niet zeggen? Nee, we hebben misschien de... wel een kleinere of een smallere selectie ja. die zo ja. op den duur. Maar aan de andere kant, AZ heeft gewoon een heldere doelstelling wat ze willen bereiken. Top 5 van Nederland, Europees voetbalspeler. Dat wordt nu top 4 door de uitslag van de halve finale. En top 4 is de uitslag. Dat we nu bovenaan staan is gewoon geweldig. Maar daarmee gaan wij niet schuiven met doelstellingen dat we een plotseling zeggen, wij moeten kampioen worden. Maar Joop Amda, het is toch niet zo dat je zegt twee wedstrijden voor het einde straks van nou, het mag uh, niet. Uh, uh, <lacht> laten we het niet doen, want het past niet in de nee, doelstelling. Kom nee, op, maar... AZ wil nu ook gewoon kampioen, stiekem, en die hebben allemaal afgesproken, nee, jij nee. ook, daar ga ik nee. niks over zeggen, maar we willen, die willen toch kampioen van Nederland worden? Nee, we willen alle wedstrijden gewoon goed spelen en winnen. Dat is het uitgangspunt. En dat, als je een wedstrijd speelt, moet je ook accepteren dat je een wedstrijd kunt verliezen of gelijk spelen. Want dat is het theater waar je in woont. Maar Henk Spaans zegt: Ik zie Ajax recht op de titel afsteven. En dat zeggen we in Nederland snel als Ajax weer een paar wedstrijden wint. Het zijn er wel zeven. Ja, het zijn er zeven. Maar, maar delen jullie dat met Ton? Vind jij Ajax nou, op dit moment de favoriet voor de titel? Voor mij zijn ze wel de favoriet. Het programma van Ajax is heel erg zwaar, moet ik je zeggen. Ajax zit er maar één punt voor. Maar het doelsaldo van Ajax is veel en veel beter. Dus als ze gelijk komen. En je hebt nog de onderlinge wedstrijd tussen Ajax en uh, AZ zelf. Hè, en Frank... De Boer, die vindt AZ ook erg goed spelen. Nee, je, je maar... hebt geen wedstrijd meer Dus AZ moet nog tegen Twente, nee, PS... moet tegen PSV spelen. niet met nee, tegen A. Nee. AZ is nee. twee keer oh. geweest. Dan begrijp ik niet wat uh, Frank de Boer zegt. Dat AZ vindt hij heel erg goed. Maar hij zegt, als wij alle wedstrijden winnen... Ja. dan worden we kampioen. Ja, met het geld dus voor AZ ook. Ja, AZ heeft, is nog steeds enigszins. Ja. Als wij dan even naar andere ploegen dan toch kijken... Twente, zo'n weekje of drie, vier geleden... na de 6-2 in Eindhoven. Toen wisten we eigenlijk allemaal, jaren dat is... Leuk dat er nog iemand tweede kan worden. Maar FC Twente, dat is de nieuwe kampioen Helemaal weg daarna. En wordt nu meteen opgehangen aan die ene wedstrijd in Schalke. Met dat niet opstellen. Is dat wat jullie betreft ook de doodsteek geweest voor Twente? Nee, ik vind van niet. Ik vind dat ze gewoon geen, geen creatieve spelers op het middenveld hebben. En uh, je moet wel voetballen. En als je met alleen maar lopers op het middenveld staat en een brekertje. Uh, hoe kan je dan voetballen? Dan kun je wel superspitsen hebben, maar die krijgen de bal niet goed. Dus jij vindt gewoon dat zij in, in, in voetballend evenwicht zeg maar, ja. te weinig uh, bieden. Ja, maar ze hadden toch nooit Adriaanse weg moeten sturen? Ik bedoel, dat was gewoon een, uh, een rare beslissing. En uh, ze komen nu op de koffie, min of meer. Ja, op de koffie. We gaan er al vanuit dat ze geen kampioen worden. Ze staan ja. nog gewoon op de derde plaats ja, met drie punten achter. En het Precies. beste doel zal er van allemaal natuurlijk. Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar uh, als ze geen kampioen worden, dan hebben ze het aan zichzelf te wijten gehad. Ja. Ik vind over het algemeen dat, dat voetbal... Wel de bescheidenheid zo langs moet hebben om geen voorspellingen meer te doen. Als ah. ik zie hoe vaak de voorspellingen ja. van links naar rechts. Nee, schieten... natuurlijk. Maar 12 ja, punten het zijn, voor en een dat spelletjes. is het gelopen koers. En nee. dan lijkt het goed. Nee. Ja, ja, we zitten hier ook een, een beetje. Ja, om, ja, het ja, leuk ja. is, we mogen kunnen voorspellen. We ja. voorspellen ja. En de week erop ook uitleggen ja. waarom het anders Moet dat je ook zijn Nee, een mooi te Ik hoef nu niet te voorspellen, gewoon. Ik stel de vragen. Toch nog even dan een interessant gegeven. Ook nog even ook afgelopen week ja, gebeurd. We PSV. Joop Albert, wat vragen nou, die sturen hun trainer weg. Dan roept iedereen nieuwe energie, dit en dat. Dan komt er een wedstrijd in de Amsterdam Arena dat je denkt... daar gaan die sporters, die spelers het tot op het bot laten zien. En even los van de uitslag of opportunisme of scorebordjournalistiek... PSV liet daar helemaal niets zien. Heeft dat jou toch verbaasd? Naar alles wat daar gebeurt? Nee, um, omdat ik <coughs> altijd denk dat dat soort acties om coaches weg te sturen... altijd... Ger ge gedaan zijn voor het moment en hopen op een schokeffect. Ook daar, ja, ik hou wel van statistiek, daar dat blijkt nergens dat oh, te waar Er zijn is. inderdaad twee boeken, Duits boek nee. en een Engels boek, die, die tonen gewoon aan, het helpt nooit. Het helpt nooit, precies. Nee. Nou, dus je hoeft dat niet te doen, alleen we blijven het steeds doen om iets op te lossen, om Tijdelijk even de bladzijde weer schoon te vegen, dat iedereen met een schone lijn mag beginnen. Maar natuurlijk zit het probleem zit in de ploeg. Want als de ploeg speelt met zijn eigen ambitie, dan speelt die ploeg gewoon goed, onafhankelijk van de coach. Want daar worden ze uiteindelijk voor opgeleid. Om dat spel op het veld te spelen en initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te nemen. En daar worden ze ook voor betaald. En zou je kunnen het. stellen dat PSV momenteel spelers heeft die als de weerstand zeg maar laag is tot grote hoogte kunnen groeien, maar enorm veel moeite hebben als de druk erop komt? Zeg maar. Ja, ik vind uh, bijvoorbeeld Wijnaldum daar een voorbeeld van. Dat is een technisch ontzettend goede speler. Uh, maar uh, ja, het komt er dus. Uh, hij is niet ja. uh, doorslaggevend, hij is nooit beslissend. Is hij, hij is niet beslissend genoeg voor die positie waarin, waarin ze hem laten voetballen. Tomboot, kunnen sporters daar nog in groeien? Of moeten sporters van jongs af aan? Er wordt zo vaak gezegd, dat heb je of dat heb je ja. niet. Dat, dat, dat, of, of kunnen een aantal nou, mensen moet, daar nog in natuurlijk groeien? Natuurlijk kan je daar in groeien. Maar als het op jonge leeftijd bijgebracht wordt, is het natuurlijk het beste. Maar als het nog nooit bijgebracht is... en ben je bij een coach komt die het wel bijbrengt... kunnen ze daar fantastisch in groeien natuurlijk. Ja. Hè? En, we hadden het net over mentale weerbaarheid. Nu ook over PSV, dat uh, laag is. Ik wil nog even zeggen, ze zijn niet uitgeschakeld, hoor. En dat, dan is AZ het tegenovergestelde eigenlijk, tot nog toe. Ja, want ik denk nog even, dat hebben we niet te bergen gebracht... en dan werd ze tegen Oudinese waar ze na tien minuten... met tien mannen, man ja. en ja. achter staan, ja. natuurlijk. Hè, en er toch doorgaan. <kijkt> uh, die coachwissel, nog één ding. Die coachwissel is niet, laten we zeggen, een strategische set want dan zou het eventueel nog uh, te verdedigen zijn... maar is gewoon door het publiek, door de buitenwereld ingegeven. En dan is het wel heel erg slecht. Omdat op die manier oplossen. We hebben nog 1 minuut en uh, 45 seconden om uh, Rotterdam te bespreken. Want heel veel mensen zeggen, let op Feyenoord, zeggen jullie dat ook. Want iedereen goochelt daarbovenin, let op Feyenoord, zeggen veel mensen. Joop Owela, let jij op Feyenoord? Ja, tuurlijk let ik op Feyenoord. Um, Kunnen ze ook kampioen van Nederland worden? Geen, eerlijk gezegd, geen idee. geen idee. Henk Spaan kan fijner nog kampioen van Nederland worden. Ja. ja, iedereen kan kampioen worden bij die eerste vier. Maar ik geloof er niet in. Ik vind wel dat uh, Koeman... Uh, dat heeft Dirks ook al eens een paar keer gezegd op maandag... dat Koeman wel zijn eigen carrière een, een uh, flinke impuls ja. heeft gegeven... met uh, alles eruit te halen wat Mario B. niet lukte. Ja. Dus uh, daar, daar, daar heeft die trainerswissel wel uh, goed uitgepakt... Uh, Koeman is gewoon beter dan Been. Klaar. Dus die haalt meer uit die spelers. Tomboot. Ja, Rotterdam-Zuid staat er helemaal vol. in. zo lastig om erover te praten. Statistisch hebben ze gewoon veel minder kans dan de rest. Gewoon omdat ze vijf punten achter staan. En ja. op te veel ploegen, zeg ja. maar, achterstaan. Ja. En we hebben een mooi voetbalblok gehad. We gaan er even uit voor het uh, journaal van vijf uur. En zijn daarna weer bij u terug. Met nog een uur lang dit sportforum met Tomboot, Henk Spaan en Joop Albeda. Dus uh, blijft u aan uw toestel, zou ik zeggen. We gaan terug in de tijd. Libië, net na de val van Gaddafi. Een jongere rebel voor de camera's van de wereld... met de kolonelspet van Muammar Gaddafi. Wat weten we van de jongere rebel? Niet zo gek veel. We hebben zijn naam, Hisham Alwindi, en we hebben een foto. Luister morgen naar de documentaire De Pet van Gaddafi. Gewapend, met die informatie beginnen we onze zoektocht waar het verhaal begon.